Dit is de daarvoor een donderdag op Radio 501. Even nieuws met Lucien Grekens. Je op je werk, beslissen ze dat promotie je wel goed zal doen. Zo loopt het leven nu, je zit te staren naar een muur terwijl rondom jou je leven bloeit. En je vader is niet dood, je hebt zijn stem lang niet gehoord, je liet de jaren er maar tussen groeien. En je bent wie je wou, maar je raakt nooit meer los van de stem in je hoofd, die blijft schreeuwen. Win je vader, dus Wensensestelling Word je vaders droom Ben je vaders wensestelling Wens hem weer een droom Dit is je leven dan in je ogen Zit nog zelf van toen je bluffen naar een ander geen op een stoel en ik denk je weer aan vroeger hoe je vader met dat meisje flirtte. en je bent wie je was maar je raakt nooit meer los van de stemming: je hoofd die blijft schreeuwen. Vaders wensen staan wij wordt je vaders droom Wanneer vaders wensen staan Hij heeft zich tegen je gekant terwijl het water naar de vijver liep En je wil de moed behouden maar op twijfels worden ouder Je wordt het kind daarom zijn vader Hoe gaat zijn leven nu? Heeft hij een kamertje gehuurd toen je moeder hem het huis uitstuurde? Denkt hij ook nog soms aan jou? Denkt hij ook nog soms aan jou? Of wat denkt hij als hij kerstmisvierd? Er ze staan. dit is Afternoons met Lucia Geefkes. Hallo, welkom en gezellig dat je ook nog even een soepje drinkt op dit tijdstip, dit heerlijke tijdstip van 4 uur. Tom Pintens luistert hier net naar met het nummer Stanley. En dat gaat niet over een Stanley mes, maar over Stanley zelf. Vanavond, of vanmiddag, het is nog steeds middag, is Sonja van Hamel de gast in de plaatkast. En dat ruimt, en dat ruimt niet alleen, het komt ook neer op heel veel lekkere muziek. Ze zit hier al tegenover me met haar platenkast naast haar, of in ieder geval een deel ervan uit. Goede reis hier naartoe gehad, Sonja? Ja, zeer, zeer voorspoedig. Terwijl er was aangekondigd dat er allerlei werkzaamheden waren, dus ik kwam maar een treintje eerder, maar ging prima. Oké, okay, nou, straks komen we helemaal terug met jouw platenkast. Eerst gaan we nog even luisteren naar de gast van vorige week en natuurlijk de gast van volgende week... We uh, zijn de gast van vorige week. Uh, die is uh, namens The Music Whisperer. En uh, zijn eerste editie van dat tijdschrift. Het muziektijdschrift uh, gaat over Robin Blok uit Amsterdam. En uh, van uh, die plaat van Robin Blok. En dat is de plaat Comfort Zones. Draaien we dat nummer wat hij zo speciaal vond. Uh, Jump from the Fence. Hier op Radio 501. <middels> Jump, jump from the fence Into your arms, your arms Trust, trust, let me blind Into the carousel of love Say, oh I catch you when you're Falling Say I will be there When you call. Heart, let me return Into your Yeah. moeten zwoegen, moeten strijden met de krachten Ja, we moeten ploegen, moeten zweten, moeten wachten Ja, we moeten poetsen, moeten wrijven, moeten zorgen Ja, we moeten sussen, moeten koesteren voor morgen Ja, we moeten steeds beseffen, bidden, werken, zien Ja, want dat wat mooi is, kan kapot gaan ook misschien ja, we moeten zachtjes zingen voor de porseleinen dingen. Elke dag een beetje water, de rest komt later. Maar de kou die bijt ons in de hals. De nacht die brandt en smoort ons mals. met beleid waarom handhaaft iedereen voorzichtigheid waarom gaat nou nooit een keer iets met een klap, waarom neemt niet Maar de kou die bijt ons in de hals. De nacht die brandt en smoort ons mals. De donkere deksel dreigt boven ons hoofd. De regen die heeft onze zinnen gedoofd. Ja, dat was Fauvist Volgende week is het de gast. En we gaan hier eerst verder met... Uh, ...Vulletje Luchtgelost van uh, Major Tom. Een uh, klassieker. Uit de jaren zei of ja, ik ja. dacht dat moet zeggen natuurlijk, ja. platenkast van Sonja van Hamel. Hallo Sonja. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Welkom hallo. in je eigen platenkast. Ja hoor, bedankt. Een uh, voorspoedige reis dus hier naartoe, begrijp ik. Zeker. Ja, want het gaat natuurlijk vet uh, weer worden, heb ik alweer begrepen. Ja, storm toch? Storm en regen en onweer en al die dingen, ja. Het is wat. Nou ja, welkom in ieder geval in je eigen platenkast. Uh, ja, want waar kennen de mensen jou van? Waar kennen nou, de mensen jou van? Misschien van, van mijn solo-project Sonja van Hamel. Ja. <laughs> of uh, van de band Bauer, waarin ik uh, zeven jaar speelde met Berend Dubbe, ex-Britische weerdrummer. Uh, ja, dat. Uh, ik denk een van die twee. Ja, om... hoop het. Want Bauer is uh, volgens mij in 2006, hebben jullie het laatste project gedaan met het Metropoolorkest. Klopt, En ja, daarna zijn jullie ieder zijn weegs gegaan. Ja, het was eigenlijk gewoon een... Uh, het was de bedoeling om een break te nemen, maar die break is nu al best lang. En ik ben inmiddels met een uh, eigen band... Uh, ik heb al twee soloplaten gemaakt. En Beant is nu ook bezig met een uh, soloplaat. Dus uh, ja, of er ooit nog iets met Bauer gebeurt, dat, dat betwijfel ik. Maar officieel zijn we natuurlijk niet... Uh, zeg maar, is de band niet opgeheven. Nee, ik meen me ook dat te herinneren dat uh, in het kader van de Scramsy Baby tribute, dat Berend Dubbers zelf ook nog iets onder Bauer heeft uh, aangeleverd, uh, begreep ik. Ja, dat klopt, ja. Dat heb je Heel ook wel gehoord. Heel stout. ja, vond je dat stout. <laughs> nee, nou, ik zou niks onder Bauer uitbrengen zonder hem. En, uh, nee, maar dat is verder helemaal niet erg. Ik bedoel, uh, het is meer uh, ja, uh, ik denk dat Bauer was, Berend is natuurlijk Bauer begonnen. Ja. Uh, ja. Dus mensen ja, denken eerder aan, waarschijnlijk aan hem dan aan mij en wij de naam bouwen. Wat voor drie dubbeltjes. Uh, maar het is wel zo dat het, zeg maar, het, het is wel gegroeid tot een, een duo wat op, op een gegeven moment echt helemaal 50-50 alles schreef. Dus uh, ja, voor, voor ons is het wel uh, echt iets van ons samen. Dus ik denk niet dat je dat dan voort moet zetten alleen. Nee. Daarom ben ik ook onder mijn eigen naam iets gaan doen. Ja. Ook omdat ik geen zin meer had in bindjes namen voorzien. Nee, dat is ook ja. het eigenste wat je kan bedenken, natuurlijk. Wie staat er eigenlijk op het podium? Nou ja, Sonja van Amel, punt. Ja, ja. en uh, Ken Stringfellow en uh, Karin, volgens mij. Cellisten? Anita, Anita. Anita. Ja, ja, ja. Zeker, zeker, ja. Ik heb erg leuke mensen uh, en hele goede mensen vooral om me heen. Daar ben ik heel erg blij mee. En heel trots op, uh, nou, de, de, de twee genoemden, uh, Ken Streamfellow van de Posies, die, die overigens niet altijd meespeelt hoor, af en toe. En uh, die er ook de plaat geproduceerd heeft, ja. samen met J.B. Meijers en Van der Dijk. Uh, en en Anne Tangberg is dus van het Metropool Orchestra, die ken ik daarvan. Een heel erg goede en leuke celliste met uh, zeer getalenteerd, met uh, ja, veel talenten op het arrangementengebied ook. En experimenteert lekker met, met effecten op de cello en dat soort dingen. En verder Eddo Hartman, uh, fotograaf, die, die doet de beeldkant. Want ik, maak dus, ik ben zelf grafisch ontwerper, illustrator, en ik ja. maak filmpjes bij mijn uh, muziek op mijn liedjes tekeningen en die komen steeds in een andere vorm. Dus de ene keer is het een boek en dan is het een weg, dan is het een machine waar een tekening doorheen rolt en die worden live gefilmd en geprojecteerd. Dus je hebt eigenlijk een soort live videoclip Clips. Ja, je bent en... dan nog gewoon je eigen VJ. Dan in ieder geval met de fotografen in je hand. Nou, de fotograaf Edel Hartman heeft dus de machines gebouwd inmiddels. Want we doen dit nu zo'n twee jaar. En het is inmiddels eigenlijk een samenwerkingsproject geworden. Waarin hij dus die tekeningen ja, dan in een vorm giet. Uh, waardoor er dus allemaal mooie machines nu staan. Uh, allerlei oude, ouderwetse... Ja, die zien er heel ouderwets uit, want ze refereren ook naar de eerste animatiemachines en uh, ja. zo dingen. En het is heel leuk, want het is, uh, hij is eigenlijk gewoon een bandlied. Alleen een beeldbandlied, want we moeten echt timen, omdat alles live is. En hij is geen muzikant, dus hij moest ook echt leren om te tellen en zo. En toen zei hij ook tegen mij: van, Oh, nu snap ik dat ja, oh ja. muziek is gewoon tellen. <laughs> Vond ik heel grappig. Want... Ja, wat leuk. Het leuk ja. dat je daar dan achter komt. Want iemand die helemaal in beelden denkt, dat hij ja. dan niet in geluid denkt, kennelijk. Precies, maar hij is er ontzettend goed in. Dus. Uh... Hij is mag is veel blijven. muzikaler dan hij denkt. Dus, nou, hij mag absoluut blijven, ja, ja, zeker. ja. Al twee jaar dus, kennelijk. Ja, en, uh, en door, we gaan in het najaar naar Istanbul met het Nederlands Letterenfonds. Met het uh, Nederlands, Nederlands Letterenfonds? Ja, het Nederlands Letterenfonds. Die hebben ons al een paar keer meegenomen naar het buitenland. Naar, naar beurzen waar dan uh, allerlei Nederlandse schrijvers hun, hun boek... Presenteren ja en uh, ja, lezingen geven. En dan spelen wij tussen die lezingen door met, met deze filmpjes. En dat werkt ontzettend goed, want het is ook eigenlijk een soort verhalen vertellen. Dus ja. dus. dus uh, Zelfs, we zijn zelfs in China geweest vorig jaar. En dat is geweldig. Met een, een hele berg schrijvers. Adriaan van Dis, Herman Koch. Berne oh, het bekende boekenbal daar in ieder geval in China. Ja, dat ja, was erg dus leuk. Er was nog wel veel over te doen ook, geloof ik. Ja, ja het was heel leuk. Want wij zaten daar we lazen al die kant En we lachten ons allemaal helemaal... <laughs> <laughs> nou ja, ik vond het allemaal heel erg overtrokken. Ja. In ieder geval... Wel dat, dat was leuk en dat heeft nu dus weer een vervolg in Istanbul. Wat ik uh, echt veel zin in heb. Ja, erg leuk. Nou, we komen elkaar straks nog wel even te spreken over uh, dit onderwerp. En ook over jouw animatiewerk uh, wellicht. Dingen ja. die je nu aan het doen bent. Maar we zijn hier natuurlijk voornamelijk gekomen voor de muziek. De muziek. Ja, nou nou, de wat, muziek. Wat is de muziek? Ja. ja, in ieder geval de muziek uit jouw platenkast. Ja, toen ik daarin keek, dacht ik eigenlijk van ja, wat is de muziek eigenlijk inderdaad. Het ja. is er zoveel en verschillend. Dat, uh, het was wel trouwens erg leuk. Ik kwam allerlei platen tegen waarvan ik echt niet meer wist van, oh, jezus, klinkt dat in godsnaam. Dus dan ben je al een plaatje gaan draaien. Ja. Ik heb natuurlijk niet alles meegenomen. Nee, dat kan ook niet hè natuurlijk. Je nee. Ik echte tijd. Maar we kunnen in ieder geval beginnen met het eerste plaatje. Ja, dat is eigenlijk, heb ik dat gekozen omdat het het eerste singeltje was wat ik draaide. En waar ik heel erg door geïntegreerd was. Dat is van The Beatles. Oh, die band, ja, inderdaad, uit Lifferkoek. Heel er goed over gehoord. Ja, ja, ja. Dat is absoluut wel een dingetje daar in het Groot-Brittannië. Precies, maar het moet toch gewoon worden, Want ik bedoel, zonder de Beatles uh, zat ik hier niet. Nee, maar de, nou, wij echt, zijn ja? zo. Nou ja, dat ding. Ik vind de Beatles die zijn echt de grondleggers van de moderne. Van, van de popmuziek überhaupt. Tuurlijk, ja, daar kan je eigenlijk niet omheen. Maar dit liedje was in ieder geval. is, was, is voor mij het eerste liedje. waar ik heel erg door geïntrigeerd was. ook door de opname. want het, is het, het, het was de achterkant van een singeltje. Michel. En uh, mijn moeder had dat gekocht of zo. En ik draaide, maar ik draaide altijd die Girl. Want dan zingen ze dus. Oh, Girl. girl. En dan doen ze. Inademen, en dat vond ik ja. zo. Ik, dat vond ik heel erg integrerend. En dan zat ik met mijn oor tegen de broek aan en, Dus dat liedje heeft heel veel indruk gemaakt. En ik heb het ooit, ja, een paar jaar geleden, gezongen in de Melkweg. Tijdens een John Lennon tribute. night. Kijk. En dat vond ik heel, ook heel erg leuk. Hoor. Hele bijzondere betekenis, van uh, Rubber Soul. Uh, je hebt hem hier in ieder geval niet op single, maar uh, wel vinyl. Wel vinyl. Ja. moet gezegd. Girl. Druk op play en uh, nou kijken of we nog uh, de, even de oor tegen de koptelefoon in dit geval kunnen leggen. Oh ja. Dat is misschien wel handig als ik dan ook nog eens keer uh, de schuif omhoog gooi. Nee. Ja, hoor. <laughs> even uh, om te bewijzen dat het inderdaad viniel is. Nou, ja, dat, dat belooft wat. Mensen. Dat is echt het is echt vinyl. Een... Dan krijg nog een deel van het vorige nummer mee. Nou, en dit is hem dan hoor. Girl. Is the there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry.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 Even inademen, uitademen. Girl, was dat van de Beatles? Ja. Nou, we oh, zaten hier ja. alweer gezellig mee te zingen. <laughs> ja, prachtig liedje toch? Ja, ik vind het een. Ja, wat je zei ook met die achtergrondkoortjes, alles zit erin, hè? Ja, ik denk dat het wel uh, de, de, de liefde heeft gewekt voor koortjes ook bij mij. Dat ik dat hoorde en dacht van. Nou, tup, tup, tup. Ja, gewoon ja. hoe die gelaagdheid van al die opnames. Dat is uh, wat ik natuurlijk zelf in mijn muziek en bij Bauer ook heel erg deed, altijd. Koortjes. En, uh, ja. Dus, uh, nou, en vooral die gelaagdheid. En ook bij je eigen werk uh, zit dat er zeker ook nog wel in. Ja, zeker. Is dat ook nog het werk van uh, Ken Stringfellow trouwens? Nou ja, hij heeft, hij heeft heel erg dezelfde smaak en dezelfde liefde voor, voor dat soort oude... Uh, ja, ook sixties, pop en... Uh, uh, nou, misschien kan ik dan beter, nu we toch alweer Sixties Pop hebben, ja. dan beter eventjes uh, een beentje draaien. Een band. Die ik heb ontdekt eigenlijk door Berend. De uh, Design. Ja, welk nummer wil je en, uh, laten horen? Het Nummer uh, You'll be You en I'll be Me. Nummer 4 van kant A. Kant Side 1. Side 1 heet dat dan weer ja. hier net. Ja, ja, precies. Nou ja, dat is een, een, een, een, een band die zeg maar in de tijd dat, dat Jimmy Hendrix een gitaar in brand stak, dit soort liedjes maakte, wat natuurlijk helemaal niet aansloeg in een grote kring, maar ze zijn dus zeg maar een soort cult bandje gebleven altijd, en terwijl het, het, het is echt waanzinnig ja, de composities zijn waanzinnig, qua liedjes en gelaagdheid, en ze doen ontzettend veel mooie dingen met ritmes en koortjes, en ja. een heel erg bijzonder bandje nou, ik had, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar ja uh... Jij dus ook niet zonder uh, berendubben. Uh, we gaan er gewoon naar luisteren, zullen we dat, uh, okay. dat maar gewoon doen? Ja. Gewoon doen. The free design. Met het nummer? You'll be you and I'll be me. Nou, genieten! be you and I'll be me. Close but independently. Not one but two And I'll be me. Learn to live without me Then never learn to live again Let two be whole and know the cost. If two be one, then one is lost If two be one, then one is lost Two be you and I'll be me Close but independently Not one but two inseparably you'll be and I'm a raven, you're a swan. Fly with me, your mind a wandering, but don't you settle in my pond. Distance, freedom, turn me on. Distance, freedom, turn me on. Turn me on. Turn me on. me, Not one but two inseparably You be you and you be you and I'll be me Close but independently Not one but two inseparably You be you and I'll be me Learn to live without me then Never learn to live again Sad, sad, sad, sad. If to be one, then one is lost. Distance, freedom, turn me on, turn me on, turn me on. You be you, and I'll be me, close but independently. Not one but two, inseparably. You be you, and you'll be you be you, and I'll be me, close oh ja en dit was uh, you be you and i be me <laughs> terwijl wij uh, doorschakelen naar uh, de allereerste bouwerplaat ja die, dat leek me leuk om die te draaien, omdat, nou ja, uh, Berends uh, is de band begonnen, Bauer, en heeft deze plaat gemaakt. En toen ik dat hoorde, On The Move heet hij, ja. ik hoorde daar een demo van en, en was zwaar onder de indruk en dacht van, daar moet ik iets mee en nou, zo geschieden... Uh, uh, Binnen nota en no zat ik in de ben. Nee, ik, hij had mij wel gevraagd om het, het hoesje te maken, dus dat deed ik al. Oh, dat deed je en al? Toen uh, ben ik ging, Mooi, ze ging ze, zocht hij iemand die vocalen kon doen en bas kon spelen ja. op een MOOC synthesizer. Toen heb ik geblufft van ja, hoor, dat kan ik wel. Natuurlijk ik nog nooit gedaan, maar ik dacht. Van, had je al wel ik... je beroemde woorden er uh, staan? Nee, of, uh, nee, ook nog niet. Ook nog niet nee. En, uh, dus toen, ben ik, ja, toen ben ik dat gewoon gaan doen en dat klikte heel erg goed. En vanaf toen zijn we... We hebben toen binnen een jaar de volgende plaat gemaakt, Kinds op Waar ik ook wat liedjes voor heb geschreven. Ja. Maar deze plaat is helemaal door hem alleen gemaakt. En het was toen ook echt een, uh, ja, een soort cult-hitje. Ja. werd overal enorm opgepikt. Omdat het heel erg bijzonder... Uh, ja, in die tijd had je ook bandjes zoals Granddaddy en Cornelius, die deden allemaal dingen met samples. Ja. dus dat was heel zeg maar hip. op dat moment was het precies op het goede moment. Mengde het een soort, soort nostalgische 60s muziek met, met, hele, met heel erg moderne technieken en samples. Ja, we schrijven 1999 inderdaad. Ja. Welk nummer wil je heel graag? Uh, nou, mijn laten lievelingsnummer horen is eigenlijk Show Album. Maar, ja? I'm Starting a War with Dolphins is ook heel leuk. Ja, dat is, die, trouwens, die ken ik wel. Ik weet niet ja, waarom. Precies. Ja, ik, ik zei net dat ik hem nog nooit gehoord, maar kennelijk heb ik dan toch nog bepaalde nummers al hier uh, gehoord. Oh! de ja. piep. Dit nummer zongen we dan wel live. Ja? Heel veel. Ja, ik heb het heel veel. Sunday morning weather's great. The zoo is opening up its Tends to get me every time. Forcing the old one out The rusty wheels on funny scouts Mammals screaming super loud the Sister, brother, daughter, son The race was on, the medals won Teddy's feeling tired now They like to teach the world to sing In perfect harmony They're bad news from another star. They brought me nothing but fear I'm declaring the war on dolphins To make things better this year Pacific coast cannot bring her back to life. I'm starting a war with dolphins, cause they brought me nothing but fear. I'm declaring the war on dolphins. I'm starting a wire with dolphins. Wie doet het nou met dat soort lieve, lieve beestjes? Ja. Ja, het is toch wat? Ja, nee, nou ja. Voor het, voor het intermenselijke contact. Nou ja, goed, je behandelt ze wel net als mensen natuurlijk. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Check. Apropos, apropos. Afijn, maar dit is dus bouwer zonder Sonja van Hamel. Ja, ik zei net van we hebben dit, dit nummer natuurlijk heb ik ook eindeloos live gespeeld. En ja. we zijn, ik, ik was wel meteen dus in de, in de live band, dus we gingen die nummers meteen spelen en hebben heel veel getoerd het eerste jaar. Dus uh, het voelde wel als een nummer wat ik, wat ik heel waar ik heel dichtbij was. Zeg maar. en onze stemmen waren ook, we ontdekten heel snel dat onze stemmen heel mooi waren samen. En dat Beetje... was denk ik ook de kracht waardoor we ook samen zijn gaan schrijven en zo. Het is gewoon een, ja, we hadden een, een unieke klank met die, met die hele donkere, bronzige stem van, van beend ja. en ik ben vrij... Fris. Nou ja, veel lucht. Ik, ik, zing, hem, ik zing natuurlijk niet op een soort schreeuwerige popmanier. Ik zing veel meer zoals in de traditie van Dusty Springfield, Karen Carpenter, dat, dat soort zangeressen Ja. Dat is ook wel een beetje door Bauer gekomen. Door die nummers, die vroegen daar gewoon veel mee om. Ik heb daarvoor in, in een gitaarbandje gespeeld en er, toen zong ik eigenlijk heel anders. Veel oh mee. ja? Nou, toen zong ik veel knijpender, weet je wel. Na, na, weet je wat dan? Ja. ja, dat is gewoon een beetje zo'n zo popstem. Als ik die demo's daarvan hoor, dan denk ik van, nou, dat is eigenlijk heel anders. Dat is ook ja, leuk, maar... Ja, je kan maar, er nog wel naar luisteren. Ja hoor, ja hoor. Prima, dus... Uh, ja, en op deze plaat die ik net heb gemaakt... mijn laatste plaat, Transcendental Man... toen ben ik weer wat meer, wat harder gaan zingen en zo. Juist om weer ook een beetje afwisseling aan te brengen. Ja. Maar goed, dat zingen met Bauer was... Daar, daar klopte dat gewoon heel erg bij. Ja. En dat gaf ook tekenen ook uh, heel erg de stijl. Het zeg maar, was een soort handtekening... op een gegeven moment van ons. Een signatuur. Ja, precies. Want ik hoorde hier nog wel een beetje die piepjes. Die ken ik ook wel van, die, uh, van jullie inderdaad de tweede plaat van Bauer wel die piepjes, ja? simpeltjes en, ja, en veel geluidjes, ja die, die nummers zaten altijd bomvol met van alles, laag naar laag naar laag, Boweresque was nog veel meer, want de, dit, dit was, dit heeft begint op een vier sporen ding opgenomen, ja. en uh, de volgende plaat hebben we op een acht sporen en daarna hebben we een computer gekocht, dus ja. het was, het, het bouwde steeds op, maar het, het werd steeds meer en meer en meer. En, dat was ook wel het leuke, juist van uh, van die, die, al die laagjes boven elkaar die die maakte een, een heel ja een heel eigen en speciaal geluid wat toch ja uniek was, in zekere zin. En en Berend was geniaal daarin, of is hier geniaal daarin die die had een enorme heeft een enorme platenverzameling. Ja. Ook met allemaal oude stokplaten en wist altijd echt op een waanzinnige manier van, oh, ik heb nog wel iets liggen en dan... Dat erop op lijkt. Op een wonderlijke manier paste dat dan perfect in een nummer. Dat, uh, ja, en dan speelden we gewoon eindeloos allerlei partijen in en, uh, ja. bijna alles uh, kwam erop. Maar hij heeft echt een enorm, uh, of heeft eigenlijk een enorm muzikaal geheugen ook. Dus, begrijp ik. Ja, hij weet heel veel van muziek en hij heeft ook, uh, ja, tuurlijk, een enorme bibliotheek in zijn hoofd. Ja. En referenties, dus uh, ja. Dat was leuk. Ik heb ontzettend veel geleerd in die jaren. En heel veel muziek leren kennen waar ik anders misschien wel nooit in contact mee uh, zou zijn gekomen. Ja. Nou, en, onwijs? Uh, onwijs? Ja. <laughs> ja, onwijs? Ja. Ja, onwijs, uh, ja. Ben Folds 5 uh, is de volgende kandidaat uit de ja. platenkast. Ja. Dat is geen oldie, maar een newie. Nou, deze plaat wel trouwens. Maar deze Ben niet Vult, mij, ja, ja, dit is toen ze nog Ben Benfolds 5 heette. Dit was de eerste plaat die ik van hun hoorde. En ik, ik, eigenlijk in de tijd van Bauer ben ik dus ook weer piano gaan spelen. Wat ik heel, heel lang niet meer had gedaan, omdat ik gitaar speelde. Maar, en toen kwam ook de liefde voor het toetsen kwam weer helemaal terug. En ik heb een weer gekocht en alles. Nou, ja. en ben Benfolds is natuurlijk een waanzinnige pianist. En ik ken niemand die zo speelt als hij. Ik bedoel, hij is misschien technisch niet de meest perfecte, maar hij, is, hij heeft een ontzettende drive en, en, en, en ritmegevoel en ja, het is, die liedjes zijn on, en Energiek ook gewoon. Ja. ja. Ik heb hem nu een paar keer live gezien, pas sinds een paar jaar geleden. En dat is ook echt ja, geweldig. Ja, want deze plaat komt inderdaad uit 1997, Ja. whatever and ever, amen. Nou, en het nummer dat we gaan luisteren is uh, Battle of Who Could Careless. En waarom precies dat nummer? Ja, dat, dat, dat, dat nummer draaide ik heel vaak hè. dat draai ik nog steeds. Dat vind ik een van de, de meest energieke nummers. Het heeft een soort energieke... Ja, en er zitten ook weer heel veel koortjes in. het is ook heel grappig. De teksten zijn leuk, weet je wel. Hij, hij weet ook echt heel erg goed een soort humor in muziek te brengen. Op een niet name manier, want het is natuurlijk heel gevaarlijk altijd. Ja. Humor in muziek. Maar ja. hij doet het erg goed, vind ik. Want als je dan een nummer inderdaad drie keer speelt. dan is de grap er wel weer vanaf, zeg maar. Ja, maar het zit er heel subtiel in en, en het is gewoon leuk. Ja, nou we gaan knal hem er gewoon in. Ah, Weet je, uh, koortjes, hè? Ja. Ja, Sufjan Stevens. Ja, Sufjan Stevens. Kom uh, de Illinois-plaat. Kom, kom. Ja. Kom Nee, nee, ik zit even te kijken. Kom, Fielden, dat is het. Kom Field, come, the ill come come field, on, field the Illinois. come on, Illinois. Yes. Nou ja, uh, ik vind het de beste plaat die er afgelopen tien jaar is gemaakt. Ik, ik vond het toen ik deze plaat hoorde, ik was ik echt Indruk. Is, het is een, een artiest die, ja, die gewoon een heel eigen taal heeft uitgevonden. Zowel qua afwisselingen van ritmes, qua instrumentatie, banjo's met, met blazers en heel veel, heel veel zangdingen en wisselingen van ritmes en ook waanzinnige teksten. Dus ja, ongelooflijk. Maar... Ja, want hij is ook enorm productief natuurlijk, want kort hierna, volgens mij kort na deze plaat is hij ook met die kerstplaten gekomen. Ja, nee, en toen kwam hij nog met, met allemaal afvallers van deze plaat. Het ging maar door, het ging maar door en hij vindt zichzelf ook steeds opnieuw uit. Dat vind ik zo knap, hij, gaat, hij voorzien steeds weer wat nieuws. Of gaat net, weer, net iets verder, de laatste plaat is weer heel elektronisch. En Sommige mensen vinden het helemaal niks, maar ik vind, ik vind het geniaal. Ik, bedoel, ja. hij is gewoon, ik vind hem echt een genie. Iemand die muzikaal zo ontzettend ja, de uitdaging aangaat. Ja, en een heel eigen geluid heeft he echt heel eigen. Er is dus niemand die echt zo klinkt. Het wordt nu heel veel geïmiteerd, maar hij heeft dat echt. Uh... Hij is een aanstichter. Ja, ja, is die nou voor jou ook van grote betekenis in die zin? Want dit plaat uit 2005. Ja, nee, dit heeft me absoluut heeft me ontzettend beïnvloed in, in, in het maken van nieuwe nummers. Ook ik heb een banjo gekocht toen uh, en ik ben heel veel met fluiten dingetjes gaan doen. Want dat doet hij ook. Hij, hij, hij bouwt ook allerlei lagen op vanuit allerlei hele simpele instrumenten. Dus bijvoorbeeld met een banjootje een heel repetitief dingetje spelen. En ik, ik merkte dat ik eigenlijk ook dat soort dingen op de banjo heel makkelijk kon spelen. En dan, ja. dat zoiets was dan op het einde het grid voor een heel nummer. Dus ik ging daardoor ook een heel andere soorten nummers schrijven. Dus het heeft me heel erg uh, andere nieuwe soorten nieuwe kanten opgeduwd. Dus ja. Want je bent natuurlijk Annie ook tegengekomen. Die is op de cello. Die speelt ook niet heel standaard cello. Die heeft Absolute, allerlei... Nee. Ook heel veel gekke geluiden haalt ze eruit. Ja, maar dat ook. is wel nieuw hoor. Want het was, zeg maar, dat is de, de, bij de vorige plaat was het gewoon nog echt cello. Uh, ja. Klassiek cello oh ja? zeg okay. maar meer. Alleen de lijntjes die ze speelt. Die, die zijn wel... Ja, die zijn niet heel standaard of zo. Nee. Maar sinds deze plaat zijn de effecten er eigenlijk bij gekomen. Dat, uh, ja... Nou ontzettend, ja ik, uh, ik moet zeggen, ik heb nog niet heel veel van die man gehoord. Ik, ik neem me iedere keer voor van ik moet iets van hem hebben of ik wil graag iets van hem hebben. Maar misschien dat dit toch ja. weer even een, uh, zou het zeker doen. een aanjager is. Ja, jij wordt uh, mede, mede aanbevolen door uh, Sonja van Hamel, deze plaat. Absoluut. Uh, wij gaan er even uit voor de plaat voor je hoofd. Um, en na de reclame zijn we gewoon weer terug met jouw uh, platenkast. Wat dacht je daarvan? Leuk hoor. Nou, dat dacht ik ook, ik vind dat ook uh, ontzettend enig. Wij zijn straks dus terug en uh, ik zou zeggen blijf luisteren. Dit, dit is deze week de Radio 501. 01 plaat voor je hoofd. Nou Echt het No need to back when you don't care that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 zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden en daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl en wie weet word jij onze nieuwe collega. Ik ben Astrid Joosten. In ons land krijgen elke dag 16 mensen de diagnose epilepsie. Dat zijn er zo'n 6000 per jaar.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 Radio 501 Afternoons met Lucien Grekus. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. While I'm stuck here in the We zijn alweer midden in de tweede uur. Vijf uur geweest. Ja. Welkom terug. Ja, bedankt. Alsjeblieft. <laughs> ja, je zegt oh, nog een heel uur. Nou, dan kan je nog vol proppen met, uh, met heel wat muziek. Kan je een doorkijkje geven van wat we allemaal nog kunnen verwachten? Nee, dat is natuurlijk niet leuk. Oh ja. En het moet ook een beetje spontaan uh, je, in het verhaal Nee, maar sommige ik, ik, dingen weet ik het nog niet eens. Zou ik dat nou doen of dat? Nee, dat, nee. Is niet, dat is niet leuk. Maar ik probeer het wel een beetje op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld wat, wat we nu gaan draaien is uh, Hanne Huckelberg. Ja. Een uh, Noorse dame die ik uh, vlak na Soufiane Stevens heb, heb ontdekt... En die, net als Sufjan Stevens, ook heel veel liedjes schrijft, heel experimenteel, ook qua instrumentarium en zo, maar ook heel veel in vijf en in zeven. Dus in vijf maat is, in zeven maat zijn Sufjan Stevens specialiteit, zeg maar. Niemand kan het bijna zo zijn, maar zij ja. kan het dus ook heel goed. En we waren toen net met die Bauer Melody bezig. Dus toen heb ik ook een nummer in 5 geschreven. En Beyon heeft ook heel vaak nummers in 7. Dus dat is, dat is een maatsoort. Die, dat zijn twee maatsoorten die ik heel, waar ik erg veel van hou. En dit liedje hoorde ik. En dat, ja, dat maakte veel inruk. En dat heeft mij het aangezet om een, een nummer te schrijven voor de Bauer Melody. Kijk. Dit nou nummer uh, heet Ease. Ease. Nou, met uh, With Much Ease You Written New Songs. Even kijken. Han Huckelberg. Op uh, 501, en uh, ja, inderdaad, nabelleert nou draaien, en dat is goed. Nou, ik ben ik benieuwd. Hoe zit het dan met die 7-4 maat? I'm gonna ease my pain but freeze my brain I'm a whistling man With whistle whistling boots I place her chin and let her loose Cause when I with the girl I know what I deserve I take the main bite But I always leave them in the morning light I I'm gonna wake up each morning and stay cool I'm a smiling man with a smiling lie I please my sin around, die. When I'm with my friends it can be pretty tense Cause what I do and what I say is not exactly the same Oh, for God's sake, I need the time to restrain the ha is my pain and freeze my brain <laughs> Zo, ja wat was dit nou? Het uh, was toch een verrassing, uh, geloof ik? Nou, ik dacht dat het, een ander, dat het een ander nummer was, want uh, het is van The de French, de French Connection, een soundtrack door Don Ellis geschreven. Um, ik dacht dat het een nummer was in een maat omdat het leek me leuk zou aansluiten. Dat we het net hadden over de vijfkwartsmaat en dan de zevenkwarts. Maar het was een ander nummer, ook een heel mooi nummer trouwens. Um, ook wat heel erg grote inspiratiebron is geweest voor de Bauer Melody. Uh, die wij schreven in 2006. Ja, want hoe zijn jullie toen uh, te werk gegaan? Heel veel platen geluisterd eerst. Heel veel geluisterd, heel veel geluisterd. En uh, toen zijn we demos gaan maken thuis. Dus dan speelden we gewoon alles in. In feite, ja. omdat wij schrijven allebei geen muziek. Uh, we lezen het ook nauwelijks. Dus zeg maar notenschrift. Dus uh, we doen alles op gehoor. Uh, dus we, we, deden, ja, we speelden gewoon eigenlijk alle instrumenten die we wouden in. Met zo'n library die je dan hebt. En... Zo uh, maakten we de, de, dus de hele orkestratie eigenlijk. En die is uiteindelijk uh, uitgewerkt en, en ook veel verbeterd en veel toegevoegd door, door Martin Fonsen. En wie is dat? Uh, Martin Fonsen is een, een jazzmuzikant, of die komt meer uit de jazzwiel. Maar die schrijft ook heel, heel veel arrangementen voor onder andere het Metaporkist. Waar dus uiteindelijk de hele Bauer medley, medley, Melody, moet ik wel ja, zo goed zeggen. Melody, ja. Uh, ...mee uitgevoerd is, hè? Met ja, en hij heeft enorm veel toegevoegd daaraan ook. Dus uh, het was, uh, wij we hadden de basis geschreven, maar ja, hij heeft het zeker, uh, zeker ingekleurd. Maar dit was dus de French Connection. Een van de groepen die daarbij uh, leidend is geweest. Of in ieder geval nee, nee dit, is een, dit is een hele oude plaat, een oude filmmuziek... ...van een 70 jarige film, The French Connection. Daar was, is dit de soundtrack van... We hebben de de hele Bauer Melody was eigenlijk heel erg geïnspireerd op jaren zeventig uh, Amerikaanse films uh, uit die tijd. Dus, en dan, ja, dan dit soort soundtracks werden in die tijd heel veel gemaakt. Dus daar hebben we ons door laten inspireren. Ja. Helemaal goed. Uh, ik heb hier nog niks liggen trouwens. Wat, uh, wat krijgen we nu? Wat krijgen we nu? Ja, ik weet het niet. Dans. Nou, ik dacht want, misschien... Uh... Want je had het wel over die kwarts maand. Misschien wel een idee om die alsnog... Uh... ...tegen horen te brengen? of uh... Ja, maar dat weet ik even niet zo snel. Nou, Misschien leuk om Shuggy Otis te draaien. En dan het nummer... Oh, sorry, ja? ik even kijken welke. Nummer 10. Oh. Nummer 10? N een ook niet heel erg bekende... ...maar toch wel bekende muzikant. Uh, jaren zeventig. Sugie Otis. Ontzettend mooie plaat heeft gemaakt. Want dit is een... Uh, ...origineel album ook. Ja. Inspiration Information. Ja, en het nummer heet Strawberry Letter 23. Nou, we kunnen er eerst even naar luisteren... en dat we er daar nog even over gaan klatschen. Ja, is goed. Goed idee, zeg ik ook altijd. Goed idee, ook al het van mezelf... Is. The sun doesn't shine Otis. Ja? Ja, Otis. Ja, ja, jij zegt ja. Prachtig en ik zeg. Uh, ik zeg. Strawberry Letter 23. Ja, prachtig nummer. Wat een uh, mooi mooie gitaarloepje zit er ook in trouwens. Ja. Dat, uh, ja ik, ik ken het weer eens niet. Er staat trouwens wel. Het is van de Fonotheek. Er staat hierop, en ze hebben het <laughs> ja. geschaard onder dance. Ja, belachelijk. Ja, is er, ja, ik kocht vroeger mis... nog vaak uh, cd's uh, in de bibliotheek. Of ik huurde cd's. En uh, later uh, stond die er dan te koop. Dus dit is er zo eentje. Dit is er zo eentje. Ja, onder dance. Ja, bizar. Ja, echt heel raar. Ja, of ik heb wat gemist op de rest van de plaat. Maar... Nee, de hele plaat is uh, toch ja. wel pop, lijkt mij meer. Ja, misschien dat ze daarom wel dachten dat die achter... Af... pop. ja. Ja, maar misschien dat ze daarom wel dachten van dat hij afgeschreven moest worden... omdat niemand hem meenam. Want ja, ja, nou ja, precies, Verwacht je dit dan toch ook weer niet? Nee. <laughs> echt, uh, nou echt uh, leuk ook weer. Uh, dat uh, moet, uh, moet ik er gewoon bij zeggen. Maar uh, wat heeft hij dan met jou gedaan? Want je hebt deze dan een keer uit de volgende teken uh, nee, dit, uh, ja, dit is ook gewoon een plaat die ik heel veel heb gedraaid... en die, waar ik heel veel van heb geleerd door naar te luisteren... Uh, onder andere, ik weet één ding, er zit één nummer in, waarin hij een Fender Rhodes uh, een solootje speelt, dus op yeah. Fender Rhodes piano, en dat zit opeens heel erg dicht in de mix, dus dat is echt compleet raar, komt dat helemaal naar voren. Maar inge ingepakt ofzo, hoe moet ik dat dan zien? Ja, het, of juist, nee, ligt juist het er bovenop? Nee, ja, het ligt er heel erg bovenop, maar het is ontzettend mooi, en dat soort dingen vond ik... Ja, dat, dat soort ideetjes heb ik ook weer gebruikt. Of hebben we ook weer gebruikt in Bauer heel veel. Nou, ik heb toen voor een liedje speelde... Heb ik ook zo'n soort solotje bedacht. Wat dan ook... Wij mixen vrij extreem altijd. Ja. Dus uh, niet, niet zo'n sausje erover... En dat alles lekker en of Maar juist heel erg dingen... Weet je wel, fluiten en zo. Die moeten er keihard uitkomen. Ja, ja, ja. En, en juist dat, je, dat het eigenlijk een heel dynamische... Uh, mixed wordt, uh, dat, ja, dat, dat vond ik ook heel leuk, om daar een beetje in uh, getraind te raken. En ja. dit, dit is bijvoorbeeld, nou ja, dit is een plaat die daartoe heeft aangezet, onder andere. Shaggy Otis, dus Inspiration Information. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de volgende plaat, want dat is uh, Stereo Snot, nee toch? Stereo Lab. Oké, okay, ja, in nee, maar staat hier natuurlijk weer Not, maar dat is geen, uh, als je dat onder elkaar leest, dan uh, is het weer anders. Maar het is Not Music. Wat krijgen we nou? is ja. geen muziek. Stereo Lab is ook een band die... Uh, ja, daar werden wij heel veel mee vergeleken. Um, um, ja, ook een meisje wat zingt. Ik heb nu een nummer uitgekozen waar het niet opgezongen wordt, instrumentaal. Wat dan weer een zevenkwarts maat heeft. Maar wat ik vooral een heel muzikaal ontzettend mooi nummer vind. en uh, Ook heel dynamisch. En ook heel in ja, een soort heel erg mooi miniatuurverhaaltje. Alleen maar uh, al zonder zang. Al prachtig. Dus, uh... Dat is het nummer Equivalences. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. In zeven dus. In zeven kwart maat. We tellen mensen. Mensen, mensen moeten luisteren. 1, 1, 2, 2 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ja, dan gaan we even kijken of we nog mee kunnen tellen. About a good friend I'd like to see more of Yeah, yeah, yeah I think I'll make a call I wrote a number down But I lost it So I searched through my pocketbook I couldn't find it So I sat and concentrated On the number and Slowly it came to me So I dialed it and I let it ring a few times There was no answer so I let it ring a little more Still no answer so I hung up the telephone Got some paper and sharpened up a pencil and Hallo, hallo, Bossa Nova. Bossa Nova? Ja, die zit de Bossa Nova tik in. Ja, het zou kunnen, ja. Uh, het is in ieder geval heel zonnig. Dat hoe dan ook, maar ja, dat is vaker met de Bossa Nova natuurlijk. Ja. Uh, Latijns-Amerika, dat uh, associëren we dan toch vooral met warm weer en uh, zonneschijn. Maar ook niet altijd natuurlijk, want het kan er ook gewoon regenen. Origineel. Heel origineel. <laughs> maar het waren de Beach Boys... Een nummer, uh, Busy Doing Nothing, van de, uh, de plaat Friends. Uh, niet, niet een van hun bekendste platen, maar uh, ik vind het een hele goede plaat. En uh, dit nummer vind ik heel erg mooi. En dat had ik dus eigenlijk van tevoren willen vertellen. Want dan is het leuk, dan kan je dat luisteren. Of dan kan je dat ook echt horen, maar dat moeten mensen dan later nog maar een keer doen. Is dat uh, in dit liedje wordt een eigenlijk een dag beschreven en alles wat hij doet een routebeschrijving aan een vriend een, hij, hij, hij is een potloodje aan het slijpen hij schrijft een brief hij draait een nummer doet het verkeerd. hij, ja. hij, hij haalt eigenlijk zeg maar hij, het is bijna in real time en dat hoor je niet zo vaak dat dat mensen op zo'n manier Alledaagse. een, een, lied, een liedtekst maken en dat, dat heeft ook heel veel indruk op me gemaakt ja wat is van uh, Brian Wilson uh, zijn dag in ieder geval hè? Nou, ja ja ja, de tijd haalt hem bijna in, zeg maar. Um, de, tegelijkertijd heeft het nummer een enorme loomheid. En zie je hem gewoon zitten in, in zijn kamer met uh, slippers aan en dan inderdaad een brief schrijven. En een heel mooi beeld. Ja, daar staat hij ook in het boekje, dat is altijd handig, hè, informatie die hij erbij krijgt. Dat op het moment dat je weet waar hij zou beginnen en je volgt de, de richting waar, uh, die hij aangeeft, want hij vertelt ook op een gegeven moment waar ja. hij uh, heen gaat. Dan kom je in Brian's Bel Air House uh, uit terecht. Ja, nou, dat is toch fantastisch? Nou, dat is toch heerlijk. dat, ja, je dat uh, ja. een soort, uh, Eigenlijk een soort liedje, maar dan een soort uh, schatkaart. Ja. Als je maar genoeg de uh, weg, weg uh, volgt, dan kom je heel vanzelf bij de, uh, bij de X uh, uit. Ja. Nou ja, in ieder geval. Ik vind het mooi omdat dat in een liedje is gestopt, en nog een ontzettend mooi liedje ook. Ook qua, qua de arrangementen die je hoort met die, met die blazers en zo. Die zijn echt prachtig. Ja, dus, uh, ja, ja heerlijk he? Maar ja, dat komt dus weer door die bossa nova. Wat, uh, ja. wat er een beetje in uh, zit uh, gehaakt. Hoe zeggen we dat? Ja, erin gehaakt, gehaakt gewoon. Gehaakt, ja. ja. Heel uh, authentiek. Wat, uh, wat krijgen we nu? Tans. Ja, wat, wat krijgen we nu? Nou, ik wil eigenlijk nog graag een nummer draaien van de componist John Bryan, die uh, uh, veel soundtracks schrijft voor onder andere uh, de film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En toen ik die film zag, vond ik die film natuurlijk heel erg mooi, zoals heel ja. veel mensen. Maar de muziek ook, want de muziek was uh, ja zo ontzettend paste, zo ontzettend goed bij, uh, bij dat het hele onderwerp over herinneringen en um, Vreemde loopjes en rare. Ja, rare. Simpeltjes met, ja. met ook gelaagde dingen en zo. Nu zie ik alleen dat ik geen tracklist hierop heb. Oh, dus dat <laughs> dus wordt ik spannend. Kan of, ik kan of. Nummer 7 ook een, draaien. Een nummer um, kiezen van. Hij heeft ook een paar soloplaten gemaakt. Ja. Uh, hij heeft ook een, dat is een heel mooi nummer ook. Ja, misschien een idee om eerst een nummer van uh, Eternal Sunshine on a Spotless Mind ja, te draaien. Ja, er is namelijk één liedje, dat wat is, is een heel kort dingetje, wat ik ah, je wel. erg mooi vind. Nou nee, ja, ik zie hier wel automatisch de lengte, of weet je wel... Of dan? we doen het andersom, we draaien eerst dat nummer van hem, uh, want dan kunnen we het even opzoeken. nee Oh ja, hey, dat is een goeie. hey, hey techniek hè, radiotechniek. Ja. Op deze staat nummer, op nummer vijf, Given Time, dat is... Uh, hij heeft dus wat solo werk gemaakt, wat eigenlijk heel onbekend is, maar ook heel mooi. Uh, het is een heel dynamisch nummer, dit. Ja, even voor de oplettende luisteraar. Hoe heet hij ook alweer? John Bryan. John Bryan. En ja. dit is het uh, nummer Endcredit. Ja, staat hij. Endcredit. Klopt dat? Nummer 4. Oh, nummer 4? Ja. Oh, ja, nou, excuse. Nee, wacht even. Het 5, sorry. Ja, daar nou, staat hij Endcredit. Hm. Hm, het zal wel. Maar het is in ieder geval van die beste man... En ja, hè, is dit er wel? Nee, dit is, is het paniek. Dit is trouwens ook wel iets heel moois, maar... Ja, doe het maar, komt van maar. je wintercompilatie, Ja, dus dat het. klopt niet, er zit, er zit een fout cd in. Kijk, ja, dat heb je in die platenkast, hè? Ja, precies, dan uh, stop je af te... Ja, je, deze kan wel weggeven, misschien. Of dit is trouwens de soundtrack van een, uh, Coraline. Coraline? Ook erg mooi, met allemaal Hongaarse kinderkoortjes. Uh, Cor Coraline was een, een 3D-film die twee jaar geleden of drie jaar geleden uitkwam. Een van de allereerste 3D-animaties. Uh, ja, volgens mij is het trouwens niet helemaal in 3D. Maar alleen maar een gedeelte. Dus het was een beetje aan het begin daarvan. Maar ook ah, een fine. mooie... Uh, Nee, er is blijkbaar in... Uh, kijk, ik heb heel veel... Dat is misschien wel, wel leuk om te vertellen. Ik heb heel veel compilatie-cd's. Berend maakte ontzettend veel compilaties voor mij... in de tijd dat we samen speelden. ter inspiratie. Uh, ja. ik, werk al jaren, of ik heb jarenlang samengewerkt met Piet Schreuders, die ook een uh, enorme verzameling muziek heeft. En is dat die dat maakt... Niet, dat uh, is ook een uh, animator, hè? Of niet voor Nee, vormgeven? ga ik het ontwerpen. ontwerpen. We hebben heel veel samengewerkt... en doen dat nog steeds af en toe. Maar is hij niet van de VPRO-gids ook? Ja, ook. Onder andere het uh, VPRO coverboek was gemaakt. Ja. En, uh, hij maakte Poezenkrant, uh, Furoren. Uh, de Furoren die net uit is gaat over Le Ballon Rouge. Een film uh, jaren 60 in Parijs. Met een zwart-wit ja, film, ja. zwart film met een rode ballon. Ja, ja. Hij, hele leuke onderwerpen uh, verwerkt hij in zijn tijdschriften en dingen. Maar hij is ook een enorme muziekliefhebber. Hij is geen muzikant, maar wel echt een enorme... Uh, ja verzamelaar ook van muziek. Dus hij maakt ook altijd, altijd compilaties. Dus ik heb ontzettend veel van die compilatie-cd'tjes die ik eigenlijk het meest draai van alles. Ja. Omdat het leuke is dat alles komt dan voorbij en alles is eigenlijk gelijkwaardig. Dus je hoort dan opeens een, een, een filmmuziekje uit de jaren zestig en dan komt er daarna iets van uh, een, een jaar geleden een modern beetje. En dan zie je ook dat je, dan luister je heel anders. Want dan schakel je eigenlijk gewoon alles gelijk en ga je niet heel bevooroordeeld zitten luisteren van, oh ik luister nu naar een uit die hij zit, dan laat je eigenlijk alles ja, over je dus, heen ja, komen. Ja, en dat, dat dat bevalt mij heel goed, of dat vind ik heel leuk. Dat... Daardoor heeft mijn muziek, denk ik, ook wat ik maak, heel veel verschillende uh, dingen in zich. Ja, omdat eigenlijk alles in hetzelfde gedeelte van je hersenen wordt opgeslagen. Want ik kan ja, ja dat je, je niet oordeelt van, van ik hou van een moderne gitaarbandje... of ik hou van sixties uh, bands, weet je wel. En of ja. als je op die manier... Niet dat je dan dat gaat zeg maar als je op die manier... Je gaat toch luisteren, anders luisteren als je een Beatles plaat opzet. Maar als er op één, één Beatles nummer uh, voorbij komt... en dat zit net achter een, een nummer... Weet je wel, de nummers werken ook op elkaar... Dus uh, het is heel leuk om dat soort CD'tjes ook te maken. En ik maak ze dus ook zelf. Omdat die nummers heel anders dan op elkaar gaan werken. Muziek is wat dat betreft, weet je wel, heel, ja, beïnvloedt elkaar ook. Ja. En dat, daar leer je ook weer heel veel van. Ja, ik weet wel van die oude cassettebandjes te herinneren, van die compilaties. En dan draai je dan dat cassettebandje en dan wist je eigenlijk al welk nummer erna kwam. En dan hoor je hem een keer gewoon op een normaal album. dan denk je van, ja. ja, dit klopt niet. Ja, nou nee, nee, ja, dat, is, dat heeft een bepaalde volgorde die, dan, die zich vastzet in je geheugen natuurlijk. Ja. Maar goed, er is dus een verkeerd cd'tje in het verkeerde... Hoesje beland. Is ja. Dat, ja. Dus vandaar dat er net ook een ander nummer die, kwam wat ik dus, wat ik dus niet... Uh, die kwart maat, ja. Ja, dat is, een, dat is een beetje jammer. Ja. <laughs> Maar goed, nou hebben we toch weer even over die, uh, over die film gehad met de Hongaarse kinderkoortjes. Dat is ook wel dus weer goud Dus Misschien kan je dat ondertussen een ander nummer draaien, namelijk van de Flaming Lips. Ja. Het nummer heet One More Robot. En heeft een van de mooiste baslijntjes ever, vind ik. En welke? Ook een waanzinnige band trouwens. Die, die ja, ook live heel erg bizarre, altijd hele bizarre dingen meenamen. Welk nummer van uh, deze plaat is dan uh, de bedoelde. Ik weet niet van welke plaat robot. het komt, want het staat op een compilatie. Maar het heet One More Robot. En welk nummer op de compilatie is het? Oh, nummer 7. Nummer oh, dat Kijk. bedoel je een nummer. Ja. ja, precies. <laughs> en goed, nou, One More Robot van de Flaming. Uh, niemand minder dan de Flaming Lips. Ja. Dat is inderdaad een hele toffe, toffe band is. maar Mag ik gewoon zeggen. Wacht toch? De Flaming Lips? Ja. Oh. oh. Ja, het wordt wel heel mooi. Maar het wordt het, wel heel romantisch. Gaat, het gaat heel lang door, volgens mij. <laughs> maar nog een stop, en omdat we nog wat he? andere dingen willen draaien, dacht ik van nou... Kan dat net goed even... Ja, ik was toch nog één dingetje van de Eternal Sunshine Hij is een, een, klein, een klein dingetje, een instrumentaal dingetje, maar heel mooi. Ook weergeven wat hij allemaal kan en doet. Ook een heel erg grote inspiratieboom En daarna een nummer van Amy Men, die heel veel met hem samenwerkt. Ja, ik ken, dat, uh, ik ken hem wel met die, uh, met, met die Dodo erop inderdaad. Uh. Ja, zij heeft ook Magnolia voor die film uh, de muziek met hem gemaakt. Oh, dus, ja? oh ja. Dus dat hij... is een mooie radiorijm, hoor ik weer. Uh, pardon? R mooie radiorijm. Ja, precies. Ja, goed. Uh, zullen we gewoon gelijk inschakelen op. Uh... call heet het. Frank al, kijk naar nou dat. Een scène uit de film. Heel ja, goed. Man was dat, Prairie 501. Uh, Sonja, ze lijkt ja. wel een beetje op je, qua, qua stemmen en zo en dergelijke. Ja, dat wordt wel eens vaker gezegd, inderdaad, van uh, oh, een beetje Amy Man-achtig en nou ja, ik, uh, ik, ik hoor dat ook wel denk ik, ik, bedoel, uh, ik vind haar een waanzinnige is. en ik heb haar een paar keer live gezien, dat is ook erg mooi, nee, de, dat is absoluut een, een compliment. Nou, kijk, want uh, hoe ben jij haar tegen het nou lijf gelopen? Zeg nou, dat maar. kwam volgens mij door die film uh, Magnolia, waar zij toen uh, de soundtrack voor heeft uh, gezongen veel. Volgens mij was dat ook John Bryan die dat geschreven heeft met haar. In ieder geval werkte hij toen al met haar samen. En ja, die plaat die, die vond ik ontzettend mooi. En toen kwam deze uit. Ja, ja en toen... Heb ik haar een beetje gevolgd, die hoort nu niet meer zoveel van. Hè? Ze heeft nog wel een paar CD's gemaakt. Ja. ja, ze hebben wel dingen gedaan volgens mij, ja. Ja, ja want dit is de plaat met uh, de dodo erop, geloof ik. Ja. Ja. Maar nog lang niet uh, uitstervend, in ieder geval Amy Mann niet, maar... Uh... Heel mooi, want welk nummer uh, hoorden we ook weer van haar? Calling okay. it quits. Call oh. It quits. En het gaat ook over de, de muziekindustrie, waar zij heel erg geript werd. En, uh... Nou ja, goed. Slachtoffer van de muziekindustrie. Ja. Huh. Nou ja, het is een soort beklag. acht, maar het is niet zo interessant. Laten we nog een plaatje draaien. Laten we nog een plaatje draaien. Ja, want uh, wat hebben we nog meer klaarstaan? Nou, niet zomaar wat. Ik zit nou te kijken welke van de twee. Want we hebben hier nog uh, Zero Seven, uh, heb ik net in de, in de lade geschoven. Ja. Ook een bekend, niet heel bekend beentje, maar wel heel goed beentje. Uh, ja, draai ja, maar gewoon. Gewoon gewoon draaien. Ja. Het, uh, het nummer dat we gaan draaien is in ieder geval Pageant of the Bizarre. Ja, Pageant of the Bizarre. Pageant, oh, we gaan weer met fantastisch Engels. 07. Bijna voorbij uh, die mooie tijd. Sorry, van Hamel, uh, yeah. hoe viel dat nou uh, je eigen platenkast uh, leegrausen? Ja, verrassend. <laughs> <laughs> en een rommeltje vooral. Verkeerde hoesjes, verkeerde cd'tjes, verkeerde hoesjes, hoesjes weg, cd'tjes weg. Dat soort dingen. Nee, ja, maar, ik, uh, ik moet in één keer denken aan de uh, pro Procrastinator, uh, dat liedje. Is dat uh, autobiogra autobiografisch of zo? Nee, nee. The Fast je... Fragmented Mind, nou ja... Uh, maar de progressionator betekent uitstelgedrag, gedragen. Ja, dat is waar. Dus, Het uh, ja. heeft op zich niet iets met zich nee. te doen. Nou, fast-paced, romantic mind dan. Uh, gefragmenteerd geheugen. Ja, ja, dat gaat wel een beetje. Ja. Um, ja. Maar ja, de mensen die dan denken, ja, wat een leuke muziek allemaal. Uh, straks natuurlijk ook weer terug te beluisteren met een speellijst erbij en alles erop en eraan. Dus uh, mensen kunnen dat nog eens rustig uh, terugbladeren. Maar, nog even over jou, want je, hebt, uh, je zat hier aardig uh, weer in gedachten en te denken van Oh, wat moet ik allemaal nog meer doen? Want je bent een uh, druk baasje momenteel, hè? Ja, nou, ik ben uh, naast muzikant ook grafisch ontwerper, of eigenlijk andersom. Ik ben vooral grafisch ontwerper, want daar verdien ik mijn geld mee. Dus ik heb heel veel klussen die nu allemaal af moeten, omdat ik ga maandag op vakantie. En allemaal leuke, uh, leuke klussen, hoor. Ik, doe, ik maak veel cd-hoesjes en, en boeken voor uitgeverijen. Dus... Ja, je hebt er net ook eentje de deur uit gedaan, hè? Ja, van Theo Nijland. Kijk, de, zijn dat zijn de betere. Die moeten ook volgende week af zijn voor de parade. Dus uh, het is heel erg mooi geworden. Oh, dat wordt nog een, uh, het wordt nog een aardige drukke klus voor die drukker. Dus, uh. Ja, over twee weken. Oh, nee, over ja, twee wanneer weken. begint die parade in Amsterdam ja, achtste, Rotterdam, of Rotterdam? 8 of 9, of mei nee, in Den Haag geloof ik. Maar goed, en daarnaast, uh, ja, er is altijd zoveel te doen. Allemaal uh, dingen regelen voor de muziek. Uh, nou ja, ik ben uh, aan het proberen om in Amerika een toertje te doen. Omdat mijn cd daar uitkomt in, uh, op een Ladle label in Seattle. Dus ik ga in september ga ik naar California en ook even naar, uh, of naar San Francisco. Want daar heb ik heel veel vrienden. En ga ik ook uh, even naar Seattle om hun te ontmoeten. En kijken of ik wat op kan zetten, een toertje in het oh, voorjaar. heerlijk. Lijkt me ontzettend leuk, ja. En, ik ga, en daarna gaan we naar Istanbul. Dus daar nou, wordt een hoop geregeld. Heerlijk. Nou, de mensen kunnen je allemaal volgen hè? op www.sonjanvanhamel.nl. Nou. Er, daar kan je filmpjes ook zien van de drawclips en liedjes, muziekjes. Ja, ga dat vooral doen. Hè? Vooral de Roman Empire uh, vind ik erg tof. Ja, leuk. Dus, uh, nou, hartelijk dank voor je komst. Ik vond het erg leuk. En bedankt ja. voor de muziek. Bedankt voor die klanken, zou ik uh, bijna willen zeggen. Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En uh, succes met al jouw bezigheden. En ik ben erg benieuwd naar dat hoesje van uh, Theo Nijland. Daar gaan we naar uitkijken. Ja, maar uh, een fantastische foto van Edo Hartman, wederom. daar dus, uh, ah, heb je weer. Ja. Te gek. Dus, uh, nou, een gouden duo. Nou ja, of misschien wel met meer mensen uh, samen. Maar uh, we sluiten af met niemand dan minder dan Frank Sinatra... Ja, Frank Sinatra, uh, die ik ook heel erg doorbij, want eigenlijk ik heb leren waarderen. Uh, een nummer van de plaat Watertown, een waanzinnig mooie plaat is. Het nummer Goodbye. Nou, hoe toepasselijk aan het wijzen. Ja. Dankjewel en uh, wel thuis. En volgende week uh, Laura Janders van uh, Fovies. Maar daarvoor meer op uh, www.radio501.nl. Ik zou zeggen, blijf nog hangen, want straks komt uh, niemand minder dan Rastabari met uh, zijn... Uh, Dreadlock 5.1 Dankjewel Ook aan u Sonja Bedankt oh. Ook Adieu goodbye. She reaches out across the table Looks at me and quietly says goodbye There is no big explosion No tempest in the tea The world does not stop turning round There's no big tragedy Sitting in a coffee shop With cheesecake and some apple pie She reaches out across the table Looks at me and quietly says Goodbye Goodbye, said so easily, goodbye, said so quietly, goodbye, goodbye, goodbye.